Middernacht, het is woensdag 12 december. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een aantal VVD-prominenten heeft forse kritiek op het plan van het kabinet... om een derde te bezuinigen op het budget van de AIVD. In het tv-programma Nieuwsuur verweten ze het kabinet een gebrek aan visie. Het kabinet wil zo'n 70 miljoen euro bezuinigen op de AIVD. Oud-coördinator Terrorismebestrijding Joustra, oud-minister Remkes... en oud-BVD-directeur Drs. van Leeuwen vinden dat erg onverstandig. De oppositie in de Tweede Kamer is het met de VVD-prominente eens. De VVD-fractie in de Tweede Kamer denkt dat de AIVD best met minder toe kan. In Mali is een opvolger benoemd voor premier Diarra... die gisternacht onder druk van het leger aftrad. De nieuwe premier, Django Sissoko... was onder meer ombudsman in het West-Afrikaanse land. Zijn voorganger Diarra werd gearresteerd door het leger... waarmee hij al maanden overhoop lag...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 Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst hebben het pakje onderzocht... maar het bleek loos alarm. Volgens omwonenden zijn de bewoners van de villa waar het pakje is bezorgd... al eens eerder bedreigd. Automobilisten moeten toch tol gaan betalen... om door de Blankenburg-tunnel te mogen rijden. Volgens minister Schultz is dat nodig in verband met de bezuinigingen. Vorig jaar zei ze nog dat alleen vrachtwagens tol moesten betalen. De bouw van de tunnel ten westen van Rotterdam moet beginnen in 2015.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 Doe even uw oog dicht en baan nu in die winkelstraten van dit moment. Kerstverlichting bij de winkeltjes. De muziek, kerstliedjes die uit de speakers knallen... van alle winkels waar je voorbij loopt. Met een beetje mazzel wat kleine versnaperingen die je worden aangeboden. En natuurlijk op het plein midden in het centrum dat draaiorgel... wat nu natuurlijk ook in de kerststemming is... wat zelfs kerstliedjes ten gehore brengt. De geur van de oliebollenkraam. Dampende chocolademelk bij de kerstmarkt om de hoek... Alle cadeautjes worden zo leuk ingepakt en met een beetje mazzel is het personeel ook nog extra feestelijk gekleed. Als je niet te veel stress hebt, dan is het ontzettend leuk om nu te gaan winkelen, vind ik in ieder geval. Maar het kan ook anders. Weg met dat draaiorgel. Gewoon stilte, thuis, laptopje erbij, cappuccinootje. Alles gooi je digitaal in je winkelmandje en twee dagen later worden al je kerstcadeaus thuis bezorgd. Zo kan het ook en zo gaat het eigenlijk steeds vaker. Winkeliers die moeten in de laatste maand van het jaar nog een hoop goedmaken. Zeker nu met de crisis, hè. omzet die daalt en die blijft maar dalen. Alleen internet scoort veel beter, gaat veel beter. En dat zal in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer het geval zijn. Dus de gewone ouderwetse winkels hebben het steeds lastiger. Nou, vannacht gaan we het over hebben, hoe moet die winkel van de toekomst er nou uitzien? En hoe moeten winkeliers... Gaan overleven. Cor Molenaar is buitengewoon hoogleraar e-marketing en distance selling aan de, universiteit, de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En binnenkort, over een maandje, komt het boek Red de Winkel uit. Nadat we eerder al het boek hadden: Het einde van de winkels met een vraagteken. Hoe, hoe winnen we de klant? De strijd om de klant. Cor, welkom. Dankjewel, Welkom. Ik schets echt zo'n heel idyllisch plaatje net hè, van ja, winkelen. En ik ja. vind het heerlijk om rond de kerst, als je gewoon de tijd ja. hebt... en dan niet het laatste weekend voor de kerst, maar het liefst het weekend daarvoor... Ja. als het nog iets rustiger is om dan uh, rond te lopen en die sfeer op te snuiven. Alleen als je nu goed om je heen kijkt, dan zie je wel, ook bij mij in het dorp... wat winkels met dichtgeplakte ramen. Ja, precies. Of wegens omstandigheden gesloten. Dus zo idyllisch is het plaatje even Nee, maar je zei, doe je ogen dicht en dan zie je een gezellige winkelstraat. Ik kan ook zeggen, doe je ogen eens open... En kijk eens hoe winkels er dicht zijn. Ja. En je hoort geen muziek. En je ziet overal TL-buizen. En wat ik daar laatst uh, in Arnhem weer lees. dat uh, de gemeente Arnhem besloten heeft. om extra parkeerwachten uh, bij de parkeermeters te gaan zetten. En heel trots dat ze: 183 extra bekeuringen uitgegeven hebben. op koopavond. En dan denk ik van. We kunnen nou echt die klanten wegjagen ja. bij de winkels. Dus er is echt nog veel te doen. Ja. Sterker nog, er moet een hoop gaan gebeuren. Ja, ja, ja. en we gaan echt een heel andere. Aan de winkelgebied in in de toekomst. Ik denk aan de van een herstructurering van de hele retail en het hele winkelgebied. Ja. Maar het, is het, is het, gaat het echt zo slecht? Het gaat met zo slecht. de gewone winkels? Ja. Ik lees rapporten rapport van alfa Account die zeggen de helft van de winkels die draait om een verlies. Als ik kijk naar de cijfer GFK van de, de afgelopen week... de week voor Sinterklaas... dan zie je dat uh, het gemiddeld in retail min 2% draait... ten opzichte van vorig jaar. Daar zit dus de internetverkoper bij in. En internet draait plus 21%. Oh. En moet je nagaan, vorig jaar viel de sneeuw, dus het was een heel slecht weer om te gaan winkelen. Nou, dit jaar was het prachtig weer om te gaan winkelen. En toch kies we voor internet. Ja, maar dan is het niet zozeer dat het totaal als het op min 2, zei jij, staat. Dus we besteden sowieso wel iets minder. We besteden sowieso iets minder. Ja. Maar wat je ook ziet gebeuren, is dat het, uh, het, het volume dat. Uh, ja, Daar gaat ook onderuit. En dan zie je overal natuurlijk die, die opruiming in de uitverkoop. En ja. uh, dat is toch zo'n slecht signaal. Uh, vroeger begon de uitverkoop in januari. Dus had je in december kon je gewoon je volle marge maken. Maar dat was ook leuk in de winkels. Ja. En nu zie je al, uh, al de uitverkoopartikelen in de winkels in november komen. Ja. Nou, dat is voor mij gewoon een heel duidelijk signaal: van ja, ik moet wel mijn voorraad kwijt. Want anders koopt men niet. En wat ik dan heel erg jammer vind, is dat de winkelier de strijd met het internet aangaat op basis van prijs en dan denk ik van, heb je dan geen andere instrumenten om klanten te lokken dan alleen een lage prijs? Nou kijk, dat zijn precies allemaal dingen die jij nu noemt, die we de komende twee uur willen gaan bespreken met jou. Ik heb er de tijd voor. Dat is fijn, want je blijft <laughs> tot twee uur zitten en dat is denk ik voor luisteraars ook uh, goed om te horen. En vandaar okay. ook gelijk mijn vraag van, als we het gaan hebben over hoe moeten winkels in de toekomst, hoe moeten ze het gaan redden? Maar ook, wat verwacht u als klant ervan? Wil ik graag na één uur, dus tussen één en twee uur, met u daarover filosoferen en natuurlijk met mijn gast met uh, Cor Molina, van hoe ziet u als winkelier nou dat het moet gaan worden? Wat zou u willen veranderen? Heeft u vragen aan Corio? En wat, wat verwacht u als klant? Hoe ziet uw ideale winkel eruit? Wat mist u nu als u een winkel binnenloopt? Of waar komt u juist graag? En kunt u ook beschrijven waarom dat nou de ideale winkel is? Kortom, de winkel van de toekomst, die bespreken we vannacht en na één uur ook graag met u thuis. Als u ideeën heeft of vragen heeft, mail ze dan nu alvast naar kazaluna.ncrv.nl. Dus kazaluna.ncrv.nl. Twitteren kan met hashtag Casaluna. En u kunt vanaf kwart voor 1 bellen met 0800-1121. Nou, mocht u deze uitzending van vannacht later willen beluisteren... dan kunt u zich via onze site abonneren op de podcast... en natuurlijk ook de nieuwsbrief, want dan weet u ook nog... wie er voor de rest allemaal deze week te gast zijn. Wat is jouw favoriete winkel? Hoe ziet jouw ideale winkel eruit, Koor? Nou, ik was pas weer in New York... en. Ja, ja en, dan noem je ook wel gelijk Nee, natuurlijk. Maar goed, je vraagt <laughs> de winkel. En er komt bij Victoria's Secret binnen. Ja, dat ja. denk ik ook een man die een lingeriezaak binnenloopt. Ja, nee, ik ja, ben heel ja, benieuwd hoe je verhaal en gaat ontvouwen. Het ja. uh, is geweldig. Uh, ik loop er binnen en om te beginnen staan daar bij de ingang al uh, drie jongens en meisjes die wel om te heten. Uh, elke afdeling heeft zijn eigen kleur. Dus niks uitgelicht uh, in kleur, een rode afdeling, een gele afdeling, een groene afdeling. Overal zijn er video's. Live video's die gewoon draaien wat, wat ik geweldig vind. En wat is daar dan om te zien? Een show, een lingerie show, maar juist het feit dat je video toevoegt aan de winkel... dat geeft zoveel sfeer en beleving. Het feit dat er geen TL-buis hangen, maar diffuus licht, dat geeft heel veel sfeer. Uh, er waren stoeltjes waar de mannen konden gaan zitten. Nou, dat zie ik dus nooit in een zaak, maar die konden rustig wachten... tot de vrouwen klaar zijn. Dus een beetje diffuus licht, uh, andere kleuren die ze gebruikten, video's erbij. Ja, en ja, daar wil ik het allemaal eens naar kopen. En ik kwam even later in een herenmodezaak. En dan zie je net ze overhemden en een hele plateau met stropassen, allemaal op kleur en zo. Ja, en misschien ben ik wel heel makkelijk over te halen. Maar ik wil gewoon kopen. Ik heb gewoon zitten bedenken dan, wat kan ik hier nu kopen? Nou, ik kan met twee de en een paar sokken. Als jij Victoria's Secret noemt, ik ben één keer in Amerika geweest. En ik heb me echt gek, gek gekocht in Victoria's Secret. Secret. <laughs> precies. Ja, vind ja, is ook, is ook wel leuk. Want is maar pracht... dat was ook rond uh, uh, Thanksgiving. Dus ja. dat, nou, rond deze tijd ja, eigenlijk precies. waren we daar. Dus het was wel ja. helemaal in kerstsfeer. Nou, dat is echt fantastisch. Ja. Maar ook alle, alle lingerie is, ja, is, is een feestje. Zoals is het het feestje. Wordt een feest. het en het feestje. Ze een feestje. een feestje voor jezelf. Ingepakt. Je krijgt er een klein cadeautje bij. Precies. Ja. En uh, de grap is, mijn vrouw had helemaal niet van winkelen. Dus de volgende dag zei ik, je moet echt mee gaan in die winkel, Moet je even beleven. Nou, ze gaat ook naartoe, koopt natuurlijk ook haar spullen. En toen zei ik achteraf tegen wat vond je dat het mooiste van die winkel? Zei ze zei de paskamer. Ik zei zo, de paskamer, ja, zei als ze, ik wilde wat aanpassen, toen zei die verkoopster, hoe heet je? Toen zei ze, ik heet Patricia, ze zei, Patricia loopt met me mee. Toen werd, toen werd een paskamer ingeleid, ze had op begin was moment een vrij royale paskamer, ha haar naam kwam op die deur te staan. Oh. En ze ging het aanpassen en zat er zat een drukknopje. Ik kon even bellen omdat het er niet paste. En dan vond ik zo geweldig. En dan vertel ik wel eens tijdens lezingen. En zie je al die mannen met een lege blik kijken. Hè, een drukknopje. En dan ik zo, Ja, ja, ja, ja. <laughs> en dan denk ik: van, ik Kijk, op. dat soort details. Ja. Dat snappen alleen vrouwen. En niet mannen. En maar dan, als, dus, dan hebben ze het dus goed gedaan. Dan weten ze zich ze goed op wie ze zich moeten richten. En is over nagedacht. Ja, ja. En uh, inderdaad, de deur ging open. Het klopt. En een ze zegt: Ja, Patricia, waarmee kan, waar kan ik je helpen? En ze ging even de dus andere linserie uitzoeken. En dan denk ik: Nou, dat soort details. Als je dat in de winkel weet te brengen is dat geweldig. Ik noem jij twee dingen die mij dan opvallen. De eerste is gastvrijheid dus. ja, En het, dat beleven. Beleven is zo belangrijk. En dat mis ik zo in de winkels. Kijk, Ik vond jouw verhaal heel mooi waarmee je begon. Hoor. Alleen, dat is zo ver is, van de werkelijkheid nee. af. Wanneer hoor je nou muziek in de winkel? Wanneer hoor je nou... Nou, ik moet zeggen, als ik gemiddelde kledingzaak binnenloop... dan hoef ik nog net geen oordoppen in te doen. Maar nee, muziek hoor je wel. Op jongeren gericht, maar dat is één ja. soort muziek in de hele winkel. Maar als jij bij, uh, ik noem het zo, bij jurken staat... Is een nou ander soort muziek nodig dan als je bij lingerie staat of als je bij avondkleding staat. Nu kun je kunt met audiospots veel meer gaan doen. Je kunt de muziek aanpassen bij de kleding waar je staat of bij de boeken waar je staat. Dat gebeurt nooit. Je moet ook de verlichting aanpassen bij de afdeling waar je staat. Nou, dan is hier alleen weer TL-buizen volle licht. Dan nou, heb je hebt alleen maar vol licht. Uh, nou, een Chinees restaurant in China heeft vol licht omdat men het eten wantrouwt. Ja. Nou, hier hebben ze TL-buizen en dat doe je alleen maar omdat de klant waarschijnlijk de artikelen wantrouwt. Het Want andere brengt je sfeer in zo'n heel gebeuren. En dat gebeurt dus niet. Is nee. dat zo? Wordt er daarom TL-verlichting gebruikt? Weet ik niet, maar ik maak de associatie met ja, een Chinese ja. restaurant ja. in China. Want ik heb daar gevraagd, hoe komt het dat alleen maar TL-buizen hebben... terwijl wij sfeerverlichting hebben in ja. een restaurant? Ja, zeiden ze toen tegen mij in China, je weet nooit wat je krijgt. Wat? Dus je wilt ja, het gewoon ja. zien. Dus als ik hier de TL-buizen ja. zie, ik denk ik... Hey, misschien is het ook wel omdat je moet wantrouwen. Ja, of je moet het echt uitbuiten. Want ik weet, in, in Rotterdam zit uh, in een straatje... de Witte Witstraat, wit hunky een Chinees restaurant... waar je alles in blikjes geserveerd krijgt... met enorme felle verlichting. Maar ik, ik begrijp dus nu waar dat vandaan komt. En het dat is een fantastisch naar. goede Chinees. Ja, ja, maar dan, heeft het dus, dan is het een merk. Want ja. je weet, als je daar gaat eten... is het totaal sfeerloos. De verlichting is vreselijk, maar je hebt wel lekker eten. Dus dan, dan is het wel weer op de goede manier. Dan is het gedaan. weer, maar... Ja, dan maak je er je merk van. Maar over het algemeen, die winkelstraat is allemaal dezelfde verlichting. Ze werken niet met kleuren. Uh, ook de pandjes zijn helemaal niet uitgelegd. Je werkt niet met muziek. En als je een, een verschil pakt tussen een webwinkel en een echte winkel, een webwinkel is altijd rationeel. Ook doe jij je verhaal in de vertelt... Hoe doe je, je dat? Is het rationeel? Je koopt producten. Ja. Je bent boodschappen aan het doen op internet. Je weet wat je wil kopen. Je kijkt. Je ziet een plaatje van een product. En dan zeg je, nou, dat is goed. En, en de prijs is voor jou een middel om te communiceren. Uh, in de winkel, ja, misschien ga je wel binnen voor een product, maar je gaat eruit met heel veel andere producten. Dus er gebeurt in een winkel iets. Op tijd van beleving, op tijd van associatie... Om, om jou in een goede stemming te brengen... waardoor je vaak andere producten koopt of meer producten koopt in de winkel. Dan... Dat is in ieder geval wat er moet gebeuren. Ja, maar ook wat, wat, wat er gebeurt, hoor. Toch wel. Ja, maar op internet, als je producten verkoopt... kun je maar op één manier communiceren en dat is met prijs. Ja. De winkel die kan... Hè, dat zijn in marketing zijn, hebben we vier P's, vaak vijf P's... prijs, product, plaats, promotie en personeel. En dan denk ik, nou, als je er vijf hebt... waarom concurreer je alleen op prijs? Je hebt nog vier... Nou ja, dat kan ik wel invullen. Mensen hebben gewoon minder te besteden. Dus hoe meer je in de verkoop gooit... Ja, maar dat ook weer niet en aan, uitverkoopjes doet... dat betekent dat we alles, alles bij een goedkope prijswinkel zouden kopen. En dat is ook niet waar. Nee. Want de PC-Hoof staat ontzettend druk. Maar goed, op het moment dat de drie dollar de dagen bij de Bijenkorf zijn, dan is het wel extra druk. Ja, maar dan kopen we niet de goedkoopste producten. We hebben het gevoel dat we misschien een aanbieding krijgen. Maar dan laten we dan eens luisteren naar... we hebben wat dingen op een rijtje gezet. Hè? En dan dit, dat is wat wij dagelijks over ons heen gestort krijgen. Dan wil ik wel van jou weten, heeft dat nou effect of niet? Vul de kortingscode lady54 in op de site en profiteer. 10% discount all week, only for ladies. Kijk snel op label54.nl. Show your identity at label54. Met Scapino's voordeelrad kun je tot 50% kortingslingeren en dat is niet alles. Je kunt ook fietsen, tuinsetjes en mobieltjes winnen en de grote winnaar krijgt zomaar levenslang gratis schoenen en kleding. Speel op scapino.nl. Let op de actievoorwaarden. Het is maffe marathon in de Bijenkorf. Schud je verlang eens goed wakker, want alleen vandaag geldt... 20% korting op bijna alle lingerie. Ook in onze webshop. Je derde BH is nu gratis en dat geldt voor de gehele collectie. Kom nu naar de winkel of ga naar hunkemuller.nl. De derde gratis actie geldt deze hele week. Verleidelijk, hè? Durf te combineren met wkamp.nl. Elke dag nieuwe mode van topmerken als Esprit, Villa, Expresso en Protest. Ontdek jouw look bij Weekend.nl. Normaal 3,95, betaal ik nu slechts 1,99. Ah, die liggen er niet lang meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Wordt het een waardebond van 10, 100 of misschien wel 2500 euro? Iedereen zit in spanning, want het zijn hoogspanningsweken van Gardena. Koop nu elektrisch tuingereedschap van Gardena en deel 13 weken lang mee in de pot van 2500 euro. Het is elke week prijs. Kijk op Gardena hoogspanningsweken.nl. Reserveer nu een parkeerplek op een PNR-locatie, inclusief RET Toerdagkaarten op Tour de France Rotterdam. Doe nu gratis de psychologische Parship-test. Parship.nl vindt de partner die echt bij je past. Joepie, Toys Excel is één en geeft daarom een partijtje. Met gratis popcorn, sminken en nog veel meer. En het leukste onderdeel van ons partijtje is een partijtje Baby met met magisch potje. Van 54,99 voor 34,99. Waar ben je toch helemaal gek van? Helemaal gek van. En ik vraag me We al. We kunnen al wat... nog 10 minuten doorgaan. Ja hoor. Ik vraag me af wat het beklijft. Wat men ervan onthoudt. Nou, 20% korting, 30% korting. Ja. Derde artikel gratis. Ja. Uh, Ga maar door. Nou, korting is natuurlijk niks. Hè. Als, je, als, je, als je de brute prijs hoog genoeg zet, dan kun je wel 100%, nee, geen 100% Dan kun je wel feitelijk een korting geven. Ja. Het, het gaat erom wat koopt men eigenlijk. Als het inderdaad een 100% vergelijkbaar product is, als er totaal geen emotie bij zit, dan ga je vergelijken. Dus ik ik ook bij elektronica heel vaak. Dan gaan ze in de winkel kijken wat het kost. Ze, ze maken zelfs een fotootje van, van die barcode en dan gaan ze op zoek ja. op in te hebben wat het kost en dat het veel goedkoper is. Uh, vaak pakken ze dan de verzendkosten niet mee of zo. Maar als je inderdaad weet wat je wilt, dan ga je op prijs zoeken. Maar zo, zo, zo bewust is die consument helemaal niet. Maar, maar dan denk ik, als zoveel bedrijven op deze manier reclame maken... dan moet dat toch kennelijk een effect hebben. Anders doen ze het toch niet zo. Ongetwijfeld. Het heeft misschien ook wel effect. Maar je ziet toch wel heel erg een tweedeling in de markt gaan ontstaan. Waarbij je in de onderkant van de markt... die winkels draaien op zich heel goed. De Action is daar een heel mooi voorbeeld van. Die op zich heel goed draait. Ja. En de bovenkant van de markt draait heel goed. Dus eigenlijk wat je ziet is dat het tussenstuk een uitvalt. Uh, en het tussenstuk was toch vaak uh, laat zeggen, de kleine ondernemer. Ja. Uh, die toch een behoorlijke prijs moet hebben. Want die heeft ook, ook zijn kosten. En moet ook, ook in het leven onderhoud voorzien. Maar we hebben ook de duurartikelen. Als ik kijk naar hebben Crumbie, dat staan in, in de rij staan. Abba Crumbie en Fins in Amerika en Londen en zo. Die ook nu dus nu in Amsterdam geopend is. Ze staan in de rij. Als je kijkt, elke student tegenwoordig een Apple computer heeft. Terwijl dat een van de duurste computers is. Ja. En dan denk ik van, daar zit dus veel meer achter... Dan alleen de prijs. En als je niet in staat bent om die meerwaarde te verkopen. of erbij aan te gaan bieden. dan blijft alleen maar prijs over waar je op kunt concurreren. Maar er is altijd iemand die goedkoper is. Dus daar win je het nooit mee. Nee. Zeker op. Ik weet dat wij inderdaad toen we een nieuwe koelkast moesten hebben. dat we inderdaad bij de winkels. zijn gaan vragen en heel fijn werden geholpen door een verkoper. Op internet konden we volgens mij voor 100 euro of, 100 euro goedkoper de koelkast vinden. Ze zijn we wel teruggegaan naar die verkoper van joh. We hebben van jou de service gekregen dus we willen heel graag bij jou kopen maar helaas 100 euro goedkoper kan je dat voor ons doen of ja. niet zei die nee sorry dus ze hebben het toch via internet gekocht ja ja en dan denk ze, ik ja wat doet zo dat, dan ligt het toch eigenlijk aan de consument en niet aan de winkelier op dat moment het ligt ook in dit geval aan de consument maar als je winkelier je kan overtuigen dat hij nog diezelfde dag bij jou kan komen om het aan te sluiten ja. dat ze de oude koelkast meenemen uh, dat ze dat altijd de service op gaan geven... dan ga je op dat moment al twijfelen. Dan, je, dan ga je toch afvragen van, is mij dat iets meer waard? Ja. Uh, dus zo ga je het altijd afvragen. Uh, je koopt nooit de goedkoopste koelkast. Je koopt vaak van, van een merk die wel duurder is. Ja, waarom? Het ziet er exact hetzelfde uit. Maar het ene merk vertrouw je weer wat meer. Dan het andere merk heb je weer meer prijs waarover. Omdat in je associatie prijs ook een vorm van kwaliteit is... in het hele gebeuren. Dus ook daar moet je dan op, op gaan focussen. Daar komt die emotie dan om de hoek kijken. Dat, het, dat er wel degelijk... Ja, mijn koekjes hebben weinig gevoel. emotie hoor. Maar, nou ja, maar, nee, ik bedoel, qua <coughs> vertrouwen in een merk dat ja, je hebt. Dat in de merk, wel met een te maken In de winkel. Dat is allemaal een stukje emotie die daar een rol bij speelt. Ja. En emotie wel waard. Uh, wat ik toch ook zo heel vaak zie. Uh, er wordt gezegd, ja, maar korting is heel goed voor de consument. En dan denk je, ja, op korte termijn. Maar dan denk je iets langer. er mag best een paar maanden zijn hoor. Uh, als je marge erodeert, wat, wat gebeurt met korting, steeds minder marge, dan gaan winkels omvallen. Dat betekent een verschraling in het winkelaanbod. Uh, winkels gaan ze ook concentreren op, op artikelen die heel snel te kopen zijn. Heel snel hoge omzetssnelheid. Dus ze gaan een wat beperkt assortiment doen. En alleen maar in boeken bijvoorbeeld de bestsellers verkopen en voor de rest niet. Dat betekent een verschaling in je assortiment. Ja. Een verschaling in winkels. Ja, dat is helemaal niet in het voordeel van, van die consument. D dus je moet ook in de gaten houden dat de, de kortingen echt negatief kan uitpakken. Maar is, wat is het idee van de kortingen... buiten het feit dat je je magazijn leeg wil hebben? Ook het idee van mensen moeten terug, men, de hoop dat mensen terugkomen? Ja, maar dat, is dat vaak, Nee, maar is dat de gedachte daarachter? Ja, het is ook vaak een kwestie van cashflow krijgen... van omzijdsnelheid krijgen. Je zal met je voorraad blijven zitten. Stel dat je met je kerstvoorraad blijft zitten na kerst. Dan heb je dus daarin geïnvesteerd. Je stopt in je magazijn. En we moet afwachten hoe goed het volgende jaar... de klant het gaan kopen. Dus er zit ook een stukje paniek in die markt op het ogenblik... dat mensen wel artikelen in de voorraad hebben... Ja, en nu moet je er geld maken. En dat geld je weer nodig om een nieuwe collectie te kopen in het voorjaar. Ja. Dat je nu geld niet maakt, kun je de collectie niet kopen. En dan ga je dus onderuit. Ja. En, en die paniek is toch behoorlijk over die winkels. Maar dan gaat het vooral om dat tussensegment, wat jij zegt. Dus ja. meer de, de middenstanders. Ja. ja, en je ziet dat het omlaag gaat. Hè. Ook een die gaat weer omlaag naar een lage prijzenwinkel. Dus daar zien ze dan toch wel een markt nog. Maar er zijn ook winkels die weer omhoog gaan. Uh, met een merk bouwen en daar meerwaarde aan toevoegen. Ook met associaties gaan werken. En ook daar is een markt. En tussenin is het heel lastig. En dat wordt is, is het, het nieuwe winkelaanbod. Want hoeveel... Ja, dat zeg je, het wordt het nieuwe winkelaanbod. Dat wordt dus minder divers. Maar hoeveel meer leegstand gaat er komen? Hoeveel winkels gaan er verdwijnen, denk jij? De komende ik, jaren. Ja, ik, ik zeg vorig jaar 1 op drie. 1 op 3? 1 op drie. Op zich is dat uh, nog een eens moeilijk hoor, om te rekenen. Want uh, de totale internetverkoop is een in 10 miljard dit jaar. Die stijgt dus met een uh, 15, 16 procent. Waarvan 5 miljard aan goederen. En die 5 miljard aan goederen is ongeveer 10% van de non-foodmarkt, van de markt aan goederen. Alle onderzoeken wijzen uit, die ik ken, die ik gedaan heb, die ik ook gezien heb internationaal, dat het ongeveer naar 30 à 35 procent toe gaat in 2020. Dus dat verdrievoudigt op internet. Ja. Dus die 5 miljard wordt 15 miljard. Dus je verliest 10 miljard van de winkels. En als je daar geen antwoord op hebt, dan gaat het dus naar internet toe. Ja. En ik was afgelopen donderdag. Maar is dat een voldoende feit of is dat als er nu nee, niks kijk, gebeurt, dus dan ook... gaat 1 op 3. Volgens jouw voorspelling. Nou, uh, moet dit. Ik moet op terugkomen. Het is toekomst kijken natuurlijk. Hè? Want jij moet natuurlijk ook boeken verkopen. Hè? Dus als je zegt er is geen probleem, dan kunnen we het boek van Rette de Winkel kunnen we ook niet verkopen. <laughs> nee. Ja. Ah, nou, dan dan moet ik zou te... even terugkomen. Dat okay. niet de reden, ik nee, is niet reden. Ik zal zo terugkomen. Goed. Nee, maar ik ben afgelopen door bij een congres en er zaten een, een man of zeventig uit de onder En toen werd ook de vraag gesteld: van, uh, denkt u dat er meer dan een derde van de winkeloppervlakte gaat verdwijnen tussen nu en 2020. Oor oh, de goed De grote jongens allemaal. Mm -hmm. En 97% die zeiden ja, dit gaat gebeuren. En wat, wat gaat er dan gebeuren? Uh, je krijgt een nieuwe concentratie van winkels in drie gebieden. Je krijgt uh, een buurtwinkelcentra... Daar tref je de supermarkt aan, en de blokker, en de kruidvat... en de dagelijkse boodschappen. Je krijgt in de, in de steden, er gaat gewoon een derde van de winkels weg. En wat overblijft, dat zijn gewoon leuke winkels hè, om lekker te shoppen. De boetiekjes. De boetiekjes, maar ook van de grote winkels. Bijvoorbeeld een uh, uh, Hanem van mannen, een van vrouwen... een van kinderen, een van vrije tijd. Dus de kleinere winkels, en niet meer onder één dak... maar gewoon kleine winkels, dat het leuk wordt. Met heel veel horeca, daghoreca, avondhoreca, bioscopen... Uh, goede parkeergelegenheid, rondom iets cultuurachtig, hè? dat kan een havenkje zijn, dat kan een kerkje zijn. En je krijgt dus net buiten de stad uh, winkelcentra... waar je naartoe gaat om, om echte winkelen. in Alexandrium... en de Maasboulevard en de Kronenburg en Arnhem bijvoorbeeld. En daar tref je dan de grotere winkels aan met parkeergelegenheid. En dat betekent dus dat als je daar niet bij hoort, dat je onderuit gaat. Ja. Noem dan de BNC-locaties, de aanlooproutes... Of, of vaak in wijken waar, waar te weinig aanloop is. Nou, dat zijn de dingen die onder druk komen te staan. Niet de goede winkels in de stad... Die, die goed liggen, de A1-locatie, zou ik zeggen, de drukke winkelstraat. Maar toch denk ik dan, Koor, als je, als je nou die, die, die goede ambachtelijke slager hebt, zeg maar wat. maar iedereen, of dat, uh, ik weet, in, in zij zit een fantastisch houten speelgoedzaakje. Dan denk ik, dat is zo eigen. Dan maakt het toch bijna niet uit waar je zit. Als zit je helemaal aan de rand op het moment dat je, dat je die naam hebt. en dat je iets speci een specifiek aanbod hebt, dan red je het toch wel. Ja, ben ik dan te optimistisch? Ik zou zeggen, keep on dreaming. Uh, Mensen moeten dat bewust aan naartoe komen. Ja, en, en, maar ja, is dat, nee, nemen en, ze die moeite echt nee, niet meer? Nee. Kijk, als hetzelfde winkeltje in de stad zouden zitten... Hè, dus uh, Ik noem het wel eens A2-lokaat. A1 is echt de drukke winkelstraat. En dan omheen zie je vaak kleinere straatjes... Uh, die net net tegenaan liggen. En ja. daar zullen die, die ambachtelijke winkeltjes weer gaan aantreffen. De boetiekjes, de slagertjes, de speelgoedzaakjes enzovoort. Die horen echt thuis in de stad met, met weinig vierkante meters. En maar dat maakt het leuk. Maar als ik kijk naar de toekomst... Uh, ik denk aan de vooravond staan van een totaal nieuwe retailstructuur. Um, op zich klinkt het allemaal heel, heel dramatisch. Ja, er gaan winkels weg, er komen winkels bij. Maar in de jaren zestig was het niet anders. Er zijn ook heel veel winkels weggegaan met subsidie van de overheid. Die zijn gesloten. Toen gingen we opeens auto straten autovrij maken. Hè, de lijnbaan en de Kalverstraat enzovoorts. Want mensen werden mobiel, die gingen naar, naar de steden toe om te gaan kopen. Dat was jaren zestig. En nu zijn we veertig jaar later. En uh, in de jaren zestig had je geen keuze. Als je wat wilde kopen, moest je naar de winkels toe. En nu heb je wel een keuze. Want je zit s avonds om half tien op de bank. En je weet, druk op de knop, morgen thuis. Ja. Nu moet ik jou gaan motiveren om naar de winkels te komen. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan. Dus ik denk in de komende jaren zullen we zien... dat internet de basis van ons leven gaat worden. Als het al niet zo is. He, met de smartphone en met de tablet en, uh, en met de computer. En dat je uh, even gemakkelijk met je smartphone iets gaat kopen. In de winkel. als op internet. Okay. En wat je dan heel duidelijk ziet... is dat webwinkels willen graag een echte winkel gaan beginnen... Wel een echte winkel ook een aanbod willen gaan doen op internet. Nou ja, dat hoort je net in al die commercials die voorbij komen. Overal wordt de website genoemd, of bezoek onze webshop, of speelt het spel op, en dan wordt de website weer genoemd. Dus ja, het hoeft niet altijd een webshop te zijn, hè? want een webshop is echt. Nee, of de website waar mensen ja. dan. Uh, nou ja, ja, we kijken ze wel eens wel al die internetaanbiedingen hoor. Als je de, de top vier van aanbieders pak, hebben ze een beetje een derde van de internetomzet bij elkaar. En, en die andere 15.000 webwinkels, dat is geen vetpot hoor. Dus dat is dan de Bol.com, de, de Weekkampen en dat zijn de grote, toch? Dat zijn de grote en de, de die de, de de grote grote omzet omzet erbij Dat zijn de grote. Ja. En, uh, en die pakken heel veel van die omzet weg. En je hebt heel veel kleinere, uh, vaak uh, gerund door uh, een vrouw met jonge kinderen die dit thuis wil doen, dat het leuk vindt om erbij te doen. Al het opbrengt is meegenomen en eigen uur niet in rekening brengt, maar dan toch, toch een extra inkomen kan ja. genereren. Het is op zich heel goed. Ja, dat zagen we in de jaren 20 en 30 ook, hè? dus 100 jaar geleden. Dus op zich is het allemaal niks nieuws. Je ziet die oude patronen terugkomen. Alleen internet is vernieuwend. Maar als je dan nu een winkel wil beginnen, zou je dan zeggen: huur een kantoorpand of doe wat op internet? Nou, sowieso op internet. Want dan kun je altijd beginnen. Je kunt ervaring opdoen ermee. Je kunt zien of je inderdaad uh, het aanspreekt. Of je een niche hebt waar mensen wat willen gaan kopen. En pas als het een succes is geworden, begint dan een winkel. En niet eerder. Nee, dat is natuurlijk te andersom ten opzichte van de gevestigde bedrijven zoals die. Uh, ja, hun maar weg je, nu moet je een pand gaan huren, moet je gaan inrichten. Het ja. is best een flinke investering ja. waar je over praat. Maar, ja. we, we hebben het nu over hoe, hoe te overleven. Nou ja, in ieder geval die beleving, dat noemde je al aan het begin. Maar ook het gebruik van internet, hoe je dat als, uh, als, als oude vertrouwde winkelier allemaal kunt doen, daar kunnen we het straks wel uitgebreider nog over hebben. Want daar zijn meer mogelijkheden voor, neem ik aan dan. Uh, dan, dan wat je nu tot nu toe vertelt. Ik wil straks met u thuis graag ook daarover verder filosoferen... samen met Cor Molinaar. Dat is mijn gast van vannacht. We hebben het over hoe slecht het met de winkels gaat... en hoeveel beter het moet gaan. Willen winkeliers en met name de middenstand... Uh, het hoofd boven water kunnen blijven houden. Als u nou gedachten heeft of vragen... Uh, mail dan even naar Casaluna@ncv.nl of bel straks 0800-1121. Uh, Cor, wij vragen altijd aan onze gasten ook om muziek mee te nemen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, maar niet echt om vrolijk van te worden. Ja, wel. Nou, juist wel. In het kader van. Uh, nee, juist wel. Het Kijk, is allemaal zo. Het slecht. is een tijd van verandering. Ja. En verandering betekent ook kansen voor iedereen. Als je die kansen maar grijpt. Um, Weet dus, je dat ik daar, ik weet dat, dat wordt altijd gezegd... maar het zijn altijd van die holle fraasjes. Ja, maar het is het echt zo. Als je op Twitter kansen. kijkt, dan winkels die draaien echt heel goed. Waar het op aankomt is dat je je klant kent en op je klant inspeelt... en communiceert met klanten. Maar winkels tot nu toe communiceerden heel erg slecht. En ik zeg wel, als communicatie begint met luisteren... dan krijgen we van onze twee oren en één mond... Dat betekent luisteren is twee keer zo belangrijk als praten. Anders heb je twee monden en één oor gehad. Dus ga je eerst vragen waarom je wil de kant komen. Ik ga even daarover nadenken. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. Dan, dan luisteren we ondertussen naar jouw uh, muziekkeuze James Colway uit Ierland. Ik, ja, dat is, uh, is zo mooi nummer. Van 1981, toen ik het gekocht heb, heb ik echt avondlang met een koptelefoon opgelopen. Met tranen in mijn ogen. En uh, dan kom je in zo'n warme stemming. En dat was ook een moment van verandering in mijn leven en zo. En dan denk ik, ja, dat past hier heel goed bij Oh, dit roept nog meer vragen op, maar laten we eerst gaan luisteren. Enny Song. die Song. Van James Colway. Twee ogen één mond, was naam. Nou? Ja, twee ogen weet... één mond, hè? Nee, ja, we hebben twee oren en twee één mond. Twee oren, één mond. Dus luisteren tegen ze belangrijk als, als praten. En ze zeggen vaak bij: en vrouwen kunnen veel beter dan mannen. ik niet mooi? Prachtig. Galway, Annie Song. Wat hij zei toch, hoor, uit Ierland. James Galway, Annie Song, de muziekkeuze van uh, mijn gast van vannacht. Buitengewoon hoogleraar e-marketing en distant selling aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Cor Molenaar. Radio 1, Casa Luna, Ploch. Ik Ben nog wel even benieuwd, Cor, wat die wat die verandering in jouw eigen leven was toen je deze muziek zat te luisteren. Um... Die, die plaat kwam uit, toen ontdekte ik uh, begin jaren 80, toen was ik uh, rond mijn dertigste. Het is altijd zo'n leeftijd waarbij je toch opnieuw uh, wat piketpalen geslaan vind ik zelf. En dat was toen ook zo, uh, de kinderen waren wat ouder geworden. Uh, dus toen uh, besloot ik om van uh, te gaan sporten. Dus ik heb ook net in 1981 mijn eerste marathon gelopen. Ik besloot om in de automatisering uh, mijn verdere carrière te gaan zoeken. Ik veranderde ook van mijn baan en toen ging ik me bezighouden met marketing, informatiesystemen. Dus helemaal weer, weer daarin verdiept. En eigenlijk zeggen van die informatiesystemen. Uh, dat gaat mijn toekomst worden. En dat was alles rond die tijd. En uh, waar die plaat uitkwam. En ik uh, begon weer fanatiek te studeren dan. En, ja, en dan met die plaat op. En ik weet, ik ben het best. Uh, en mijn gezin lachte helemaal rot. Want ik, ik had echt die koptelefoon op. En ik had allemaal studiemateriaal en boeken weer voor me liggen. En ja, ik kon gewoon niet gestoord worden. Want ik was echt bezig met. Ik wil iets anders dan in mijn leven. Ja. En dat was rond die tijd. En ik denk dat de meeste mensen wel dat rond de dertigste hebben. Dat ik opnieuw, wat ik zeg, paaltjes geslaan. En opnieuw gaan we zeggen van ja. Dat was alles? de dertigersdip tegenwoordig. Ja, ja, ja. dat kennen wij toen dat nog niet. Nee, dat is tegenwoordig, wordt <laughs> ja, dat zo genoemd ja, inderdaad. Van, ja, ja. Is, dit, is dit waar het leven nu om draait? Precies. Ja. Maar precies. goed, het, de overeenkomst is in ieder geval het lef hebben om te gaan veranderen. Ja. Dat is eigenlijk waar we het nu ook over hebben met die winkeliers... om het hoofd boven water te houden. Precies. Uh, ik wil met jou een aantal ontwikkelingen doornemen. We hadden altijd, uh, volgens mij heb je dat nog steeds in, uh, nou ja, in, ieder geval in de FIFA's en dergelijke dingen... van die duim omhoog en uh, zeg maar what's hot and what's not... Laten we beginnen met uh, Groupon. Uh, ja, Groupon. <coughs> ik ben nooit enthousiast over Groupon. Laten we kort uitleggen wat het is. Want dat zijn hele... Eh, ja, bij een soort dagaanbiedingen, Of gewoon ja. heel kortstondig. Ja, uh, als je helemaal... nu belt, ja. kan je nu goedkoop ja. dat weekendje naar ponypark ja. Slagaren boeken. Precies. En dan krijg je tientallen mails per dag. Uh, die waar dan ook vandaan komt. Uh, de onderzoeken die ik gehouden heb en ook andere partijen gehouden hebben. Dat betekent dat een winkelier heel veel geld moet weggeven. En niet aan de consument, maar ook aan kropon. Als ik dan kijk hoeveel mensen gaan terugkomen in die winkel of in het restaurant... dan zie ik op een percentage van 5 of 6 procent. Met antwoorden, je geeft heel veel geld uit... en het leidt niet tot extra omzet en extra klanten. Hoe is dat dan met van die bongo's, zit ik nu te denken? Dat, ik weet niet of je dat kent. Ja, dat komt oorspronkelijk volgens mij uit Rotterdam. Dat zijn ook van die, dat heb je bij de HEMA, ook bij de ANWB... gewoon van die geschenkpakketjes die je geeft... Hè, voor, om een, een avontuur te beleven met z'n tweeën... of een wijnarrangement, of ja, een high tea. Of een... Dat, dat is gewoon iets wat je weggeeft. Ja. Dat is gewoon een geschenk. Ja. Ja, je hebt altijd natuurlijk een probleem van wat moet ik cadeau geven. Maar dan Mo moet ook de winkelier natuurlijk wel een, een percentage afge afgeven... Aan, aan de organisatie die het verkoopt. Ja, maar, maar misschien houdt het genoeg marge over om dat het wel. toch te gaan doen. Ja. Kijk, en bij Kroepen is het niet zo. Want je moet van je eigen kernproduct, dan moet, je, moet je dat weggeven. En dan zegt ze, ja, maar dan kun je wel je winst maken met je wijn. Maar ja, mensen hebben het er lang door, die gaan gewoon water drinken. Dus je kunt geen winst maken. En dan denk je, ja, maar als hij dan een keer geweest in het restaurant... komen ze terug. Ja. Je, niet zo. je trekt koopjesjagers aan. Ja. En hetzelfde met, met Twitter. Dan zie je mensen, nou, bij met, duizend uh, volgers, dan ga uh, je iets weg. Dus opeens hebben ze duizend volgers. Want kijk, die koopjesjagers, ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Het is niet een bestendig onderdeel van je hele marketingstrategie. Dat is komen we komen ook weer op die uitverkoop hè, waar we het net over hadden. Precies. Want het werkt kortzondig, maar het ja. is niet <coughs> de manier om te concurreren. Zeker niet met het internet. Nee. Uh, Amazon... Amazon is. Binnenkort in Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja. We hadden gezegd het najaar. Het is nu gebeurd, maar nu zal het voorjaar worden. Amazon is briljant. Ja. Ik vind Amazon. Dat, dat, kun je dat zeggen, eigenlijk van een bijzonder ware huis op internet? Ja. Moet je hem zo en Die ontschrijven? verleggen echt de grenzen. Maar hoezo dan? Wat, op op wat alle manieren. Uh, om beginnen waren de eerste die, die kwam met het, uh, het one-click payment systeem. He, alle gegevens in het systeem. En waar je ook bent, je koopt bij Amazon. is ja, ik betaal. Geregeld. Dus waar de eerste kwamen met, uh, met, met de Kindle, hè, dus de e-bookreader, die je al bij Amazon die boeken kunt gaan bestellen, waarbij je de eerste 30, 40 pagina's uh, gewoon kunt lezen, zonder te kopen. En dan pas zeggen: ja, ik wil het boek hebben of nee, ik wil het boek niet hebben. Uh, ze komen al met, nieuw, uh, met nieuwe producten, hè, de Kindle Fire, nu als tabletcomputer, die helemaal draait via de computers. Van Amazon. Ze waren ook de eerste die zeiden van. Hey, we zijn zo succesvol. We willen ook de winkeliers kans geven. Om bij ons hun producten te gaan doen. Dat is een marktplaats geworden van, van Kindle. En een heleboel dingen zijn ook gekopieerd op Bol. Hè? Dus je ziet de Bol die volgt heel erg goed. Bol.com. Bol wat, ja. Ja, wat Amazon doet. En de ze ook, ook terug. Uh, dus Amazon heeft een heel uitgekiende strategie. Het is ook een van de eerste geweest die gezegd heeft. Ik focus niet op winst. Ik focus op uh, ja, shareholders value. Hè, dus wat, wat, wat doen we beurskoers? Daar maken allemaal aandeelhouders blij mee. Ik focus op klantenservice. Dus we hebben hele goede analysesystemen. En als je een mail krijgt van Amazon is altijd een op maat gemaakt mailtje met aanbiedingen die precies bij jou passen. Maar ja, dat valt me sowieso op, met, uh, met alle mailtjes die je krijgt. Nou nee, ja, ik, ik ben dus zwanger geweest. Nou, als je kijkt wat je dan aan mails krijgt, is onvoorstelbaar. Je hoeft maar ergens geregistreerd te staan en je wordt echt doodgegooid... door de nou ja, allerlei uh, bladen en de prenatal en weet ik wat allemaal. Maar alles, ze weten natuurlijk precies hoe oud je babytje nu is. Dat is allemaal op maat ja. gemaakt. Dat kun je, een winkelier kan dat niet. Waarom niet? Nou ja, die weet toch niet hoe. Als ik binnenkom, weet hij toch niet meteen uh, als hoe, jij, a, hoe ik in het leven sta en wat ik doe. Als jij bij zo'n prarentaal binnenkomt in de winkel en ze gaan inderdaad in jouw vragen op de hoogte houden van uh, nieuwe aanbieding of producten die precies passen bij je baby, wilt u misschien het adres achterlaten en had je geboortekaartje stuurt en dan kunnen we een cadeautje aan, aan een kindje geven. Dan ga jij je e-mail erachter achterlaten. Je stuurt een geboortekaartje en dan beginnen de sterkers te draaien. Maar het probleem is de winkel die vraagt het nooit. Nee. Ik had de vorige week nog bij een winkel. Uh, toen, toen haalde ik een pakje op dat ik op internet bestelde bij diezelfde winkel. Dus zei ik, wilt u misschien mijn e-mailadres hebben, mevrouw? Toen zei ze, hoezo wil je datie? <laughs> <laughs> en niet van... En de kwartje viel dus niet van... Als ik een e-mailadres heb, dan kan ik er wat mee gaan doen. En, ja. en, en dat is een typisch. Een winkelier die communiceert niet. Ze, ze, ja, ik vergelijk het met vissers en jagers. Zeg maar, vissers die wachten tot de klant in de winkel komt. Maar ze zijn niet actief bezig om de klant in de winkel dat te loggen. Maar is toch heel raar? Want een, een winkelier kan, die kan jou recht in de ogen aankijken. Ja. Internet ja. is heel anoniem. Ja. En ja. die communiceren dus beter ja. dan de gemiddelde winkelier? Ja. Dat is ook een van de redenen waarom webwinkels graag een winkel willen gaan openen. Een bedrijf als Coolblue uit Rotterdam die gaat vier, vijf winkels openen... omdat ze mensen in de ogen kunnen Wat kijken. Wat doen die Coolblue? Coolblue levert met name elektronica. Okay. Ze hebben de webwinkel Award gewonnen het afgelopen jaar. En Pieter Zwart, uh, dus de eigenaar... Uh, die heeft uh, de prijs gewonnen van ondernemer van het jaar. E-commerce ondernemer. Heel succesvol zijn ze ook. In Nederland en in België. Maar die, die gaan dus gewoon winkels openen om die mensen het vertrouwen te geven... en ook om die mensen te kunnen gaan praten. Ja. En zo zie je steeds meer webwinkels die gewoon een fysieke winkel gaan beginnen... waar mensen ook naartoe willen rijden. Nou, ik vind het mooiste voorbeeld de Plasma Discounter van Tom Coronel. Opent in Naarden een ophaalpunt. En ze staan in de rij te wachten op zondag en op zaterdag en elke dag van de week. Ja, maar Terwijl... dat, dat verbaast me dan weer. Een ophaalpunt, dan denk ik, ja, dan moet je dus toch weer fysiek ergens naartoe. Ja. Terwijl we het net over hadden, ja. internet is zo makkelijk, ja. alles wordt ja. thuis bezorgd. Ja. Ja. En toch doen mensen dat. En Waarom doen ze je... dat dan wel? En daarom zie je dat, dat mensen een voorkeur geven aan een fysieke winkel. Want die heeft vertrouwen. En daar kun je met mensen over praten. En het nu goed is, zegt de mensen wel, kun je altijd iemand over de toonbank trekken. Van, hé hey jongens, doe even wat anders. Dat gevoel willen mensen nog steeds hebben. Dus dan zie je dat een webwinkel kan heel goed ondersteunend kan zijn. Aan een fysieke locatie. Even als een fysieke locatie ondersteunend kan zijn aan de webwinkel. En dat is precies het nieuwe retaillandschap dat de komende jaren uitgerold gaat worden. Die combinatie. Red je het alleen als je het allebei hebt? Het is, ja, ja. Anders, ja. anders wordt het heel erg moeilijk. Als je alleen maar een winkeltje hebt... dan ben je helemaal afhankelijk van de mensen bij jou in de buurt... die bij jou gaan komen. En dan zie je dat een derde naar internet afvloeit... en die omzet verlies je. Dus je moet wel een combinatie maken. Het hoeft een webshop te zijn. Het moet wel een website zijn. Want vergeet niet, mensen zitten s'avonds... half tien en half twaalf zich helemaal suf te kopen op internet... en... Uh, mensen hebben over het algemeen ook gedronken, hè? Uh, tussen half tien en half twaalf. Dus je hebt twee, drie glazen wijn op. Uh, half lazen langs achter het scherm. En dan wordt het gekocht. Ah, nu overdrijf je. Echt. Nee, het is echt zo. Echt zo. Tussen half tien en half twaalf wordt massaal gekocht. En de gemiddelde Nederlander heeft op dat moment eh, ongeveer 60% heeft toen gedronken. Eén glasje wijn, twee glazen wijn, een pintje bier. Dat hoort er gewoon bij op dat moment. Dus eigenlijk moeten we gewoon alle de winkeltijden nog, nog meer verruimen... Nee. Dat alle winkels s avonds open blijven. Nee. Dan gaan ze een nou... biertje in de kroeg drinken en op de terugweg. Denken ze, hé, hey, laat ik nog even die winkel binnenstappen. Dat is heel goed. Ik was laatst in een winkel in Nijmegen. En uh, die ging op 35 op zaterdag al die winkels. En ik bleef tot half zes open. Dus ik zeg, waarom blijft het half zes open? Jij ja, zit de parkeergarage zit ernaast. Mensen komen de stad uit, komen lang, langs mijn winkel. Ja. Die zien dat er mensen zijn. Die komen bijna naar binnen toe voor zo'n parkeergarage gaan. Ja, dat is ondernemen. Ja. En we zijn behepende winkeliers. En we hebben ondernemers nodig. En een goede ondernemer die gaat overleven. Wat is het verschil dan tussen een winkelier en, en een ondernemer? Die koopt je assortimentjes die en de deur open en wacht af. En een ondernemer die gaat echt nadenken: van wat willen klanten? En bij een ondernemer maakt het bijna niet uit wat hij verkoopt. Het gaat om de ideeën die hij heeft. Ideeën die hij heeft: hij luistert naar klanten, hij praat met klanten, hij maakt belevingen in zijn winkel, hij maakt een feestje. Kijk, dat is echt een ondernemer. En die is continu bezig met zijn klanten en met de behoeften van klanten. En dan een bezig met zijn producten, met zijn assortimenten en wacht af. Ja. ja, dat kan dus niet meer in de toekomst. Het, is, het klinkt allemaal als een prachtig verhaal, tegelijkertijd denk ik, ja, kun je van winkeliers verwachten dat ze, dat ze al die, want het zijn wel allemaal investeringen die je moet plegen dus in je eigen winkel. Als je het hebt over waar we helemaal aan het begin over hadden, die beleving die je moet creëren, overal verschillende verlichting, maak hoekjes, maak video walls waarin mensen filmpjes zien, dat ze in de stemming komen. Het zijn wel allemaal investeringen, niet iedere ja, winkelier allemaal, kan het opbrengen. Ik spreek niet over tonnen dat je moet gaan investeren. Kijk, wat kost tegenwoordig een, een flatscreen beeldscherm? Die kost 399 euro. Uh, die, die films kun je van YouTube afhalen. Die kun je aan je importeurs vragen. Die kun je aan je fabrikanten vragen. Die wilt het heel graag beschikbaar stellen. En dan alleen al heb je, heb je heel veel beleving. Uh, muziek die kun je ook overal vandaan krijgen. Uh, de, die rechting moet betalen. Is, die zijn te ja. veel. Maar, maar kun Don je dat verwachten van mensen die al 30 jaar een winkeltje hebben? En die, wij spreken, nog vijf jaar uh, moeten voordat ze lekker met pensioen gaan. Kijk, dan heb je inderdaad de, de probleemgroep te pakken. Mensen die dan niet willen veranderen, terwijl de markt helemaal wel verandert, die hebben dan geen toekomst. En als die mensen gewacht hebben uh, met het pandje verkopen, met de winkel verkopen, dan komt nu de ontdekking dat het pandje veel minder waard is en dat niemand winkel winkeltje wil meer overnemen. En dat is, een, dat, dat is echt een hele pijnlijke groep. Maar zeg je dan eigen schuld, dikke beeld? Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet, want mensen zijn niet veranderingsgezind. Uh, wij willen niet veranderen. We, we gaan pas veranderen als het moet. En, en wat ik ziet dus zie in de retail, ze hebben heel lang de kop in het zand gestoken. Ja, van, ah, oh, het internet is een hype, daar waait wel, waait wel over. En opeens zie je klanten dat klanten daar massaal gaan kopen. En nu zijn ze, ja, of ze moeten omgooien, of ze zijn te laat. Ja. Um, wat dus, nou, ik, ik was middel nog in gesprek met een rijwelhandelaar. Een man van 50 jaar, die zegt, ik heb een zaak maar overgedaan aan mijn zoon. Want ik snap de klanten niet meer. Nee. Mijn zoon wel. Dan zeg ik, prima, dan neem je een jongere iemand in, in de zaak over. Maar ja, boven de feiten wel moet ik een groep om daarop in te spelen, Ja. ja. En dat zijn dat de mensen die nu het meest. op de winkels, ja. eigenlijk waar met die het loodje leggen? Ja, een winkel die niet verandert, heeft geen toekomst. Maar als een winkel duidelijk kijkt heeft op de klant en duidelijk ziet hoe je de klant kan motiveren om de winkel te komen, toch wordt de waarde kan leveren. Het kan de beleving zijn, het kan goed personeel zijn. Het kan advies zijn. Het kan een goed assortiment zijn. Het kan het internet integreren in de winkel zijn. Ja, die gaan overleven. Wat de winkel ook moet beseffen, dat ze het niet alleen moeten doen. Een winkel heeft steun nodig van andere winkels, heeft steun nodig van de gemeente, heeft steun nodig van ondergoedexpertanten. Als je dan ziet, dat ze eigenlijk moeten zeggen, van we zijn gewoon een onderdeel van een grote geheel. Ja. We hebben een winkel in Amsterdam, mensen komen naar Amsterdam toe. Wat we noemen een shop in een shop gebeuren. Dan kunnen we gezamenlijk het winkelgebied leuk maken. Maar ja, als jij vertelt over de parkeerwachters, die uh, op de avond voor Sinterklaas nog even flink lopen te cashen. Ja, maar dat is zo nee, maar dan trief. denk ik, hoe, hoe stellen gemeenten zich dan op? Nou, ik kom bij gemeenten... Echt, echt. Ik vind het zo verschrikkelijk. Al, alleen als je de gemeente allemaal met grote broek aangetrokken hebben... de laatste tien jaar en grondposities ingenomen heeft, hebben. Ik bedoel, afgelopen, afgelopen jaren is alleen al voor, voor 2 miljard afgeboekt... in Gelderland bij gemeente aan grondposities. Afgeboekt, hè? Dat, dat zijn dus de kosten van, van de inwoners. Mee? Nou, die hebben gewoon grondposities ingenomen. Wat is dat, een grondpositie? Oh, die hebben grond gekocht. Ja? Van dan gaan we winkels bouwen. He, Stroom, dan, ko dan komen we grond gekopen in van die boeren. En dan gaan we duur verkopen aan de ondergoedexpertanten, Ja, die hebben geen interesse meer, want uh, er is minder vraag naar winkels. Dus de gemeente zit op zijn balans met een grote grondpositie. Uh, Apeldoorn bijvoorbeeld 200 miljoen. Apeldoorn is goed failliet. En toch blijven ze winkels bijbouwen. Omdat, ja, we hebben de grond eenmaal gekocht, ja. dus we moeten gaan bouwen. En maar goed, dat het zijn de banden even. die staan... Maar, maar de minkeliers die er al zitten... in hoeverre worden die nog gesteund door een gemeente? Of, of, nou, dat is heel ach, Moet je dat überhaupt verwachten nee, van een dat gemeente? dat is heel wisselend. Ik zie bijvoorbeeld goede projecten in, uh, in Os... ik zie goede projecten in Helmond... ik zie goede projecten in Veenendaal. Wat is dan een goed project? Dat ze met elkaar bezig zijn, dus de gemeente... En ondernemers die zijn aan het kijken, hoe, hoe kunnen we het winkelgebied leuk maken? Uh, moeten we misschien verlichting ophangen? Uh, moeten we daar een website voor gaan inrichten gezamenlijk? Moeten we misschien een gezamenlijke ophaalservice gaan doen? Hoe kunnen we met elkaar de winkelgebied leuk maken? zodat de mensen naar de winkels komen? Gezamenlijk met de gemeente. Maar ik zie ook gemeentes die, de, die, die gewoon helemaal niet af laten weten. Die, uh, nou, Arnhem, die dan rustig zegt, oké, okay, we gaan extra parkeerwachten naartoe sturen. Wat helemaal niet in belang is van uh, de winkeliers, nog van de inwoners. Een stad zonder winkels is een dode stad. Gaat ja, leeglopen. Dat lijkt me vreselijk. Maar dan Lijf, heb je gaat over de leebij van de stad. En dat beseffen heel veel gemeentes gewoon niet. Nee, maar dan moet het, dat moet je toch ook als klant dan in je oren knopen? Dan denk je toch, dan betaal ik 50 cent meer. Maar nu steun ik wel in ieder geval de, de lokale winkelier hier Jalo. om de hoek. Die gun ik het. Oké, okay, maar als, als de winkels niet leuk zijn om te gaan... of je wordt gepest, zoals we verteld van de verkeermeters... dan zeg je ook, ik ben geen die van mijn eigen portemonnee. Nee. Maar als de winkels leuk wordt, dan ben je best bereid right om daar naartoe te gaan. En dan betaal je ietsjes meer... Ik zeg ja, dat iets meer, maar. Ja, er moeten bepaalde gunfactoren volgens mij in zitten. Ja. Kijk wat ja. bij Ikea gebeurt. We gaan er massaal de eerste dag naar Ikea toe, ja. terwijl we niks nodig hebben. Ik en... niet hoor. Nee, oké. Okay. We gaan zelfs ontbijten daar bij Ikea. Ja. Dus er zit een sfeer, er zit een beleving achter. Uh, helemaal uitgekiend concept. Nou, en als je dat soort dingen gaat toevoegen bij winkels. Ik ben ook voorstander van een city manager of een straatmanager. Dus een marketingmanager die gewoon de straat goed in beeld zet. Activiteiten organiseert daar. En eigenlijk gewoon mensen motiveert om te gaan komen. En de gemeente moet meehelpen daarbij. Tegenwoordig hebben ze vaak reclamebelasting. En als je dan erachter gaat, waarom is reclamebelasting? Uh, ze moeten het afdwingen. Want anders zie je heel vaak dat de grote ketens niet mee gaan betalen. Ja. En dat het op de kosten komt van die zelfstandige winkelier weer. Dus reclamebelasting. Maar dan moet je wel goed gaan gebruiken. Dan moet je gebruiken van activiteiten. Ik was laatst in de gemeente, we hebben daar de bestrating voor aangepast in de lontanepalen. Dus de komende tien jaar betaalt de winkeliers voor de bestrating voor een winkel. En dan denk ik denk, ja, maar dit kan toch niet? Nee, het is lastig. En dat gebeurt nog steeds. En de gemeenten die, die beseffen niet dat de leefbaarheid van een discussie staat. Kort, we praten dus straks verder. Na half of na één uur. U kunt nu bellen met uw suggesties, vragen en, uh, en ideeën over hoe de ideale winkel er volgens u uitziet. Wat u en wat u ook mist nu. 0800 1121. Na 1 uur dus, na het hoorspel De Moker, zijn wij terug. Met Cor Molinaar, die alles weet van winkels... en uh, hoe de winkel van de toekomst eruit moet gaan zien. Blijf luisteren dus. We zijn er zo meteen weer. Na een uur. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam. De jaren 70. De strijd onder Wallen. Deel 2. Een dief van het volk. Alsjeblieft zeg. Moet dat nou zo vroeg op de ochtend? Ook oh, goedemorgen.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 Straks ben je weer voor 12 blauw. Wie ik ben? Kleine Fransje. Ze maken wel eens schaantjes dat ze me altijd over het hoofd zien. Maar als er iemand op de wallen alles in de paling hebt. Hier, je piancie. En mijn neut? Later. Is veel te vroeg. De klant is toch koning? Als die in een paleis woont, ja. Of is dat op de dam soms van jou? Oh, dan ga ik wel naar de overkant. Ja, maar doen wat je niet laten kan, jongen. Nee. Hoe snap nou je thuis? Met Harry's rug. Komt u binnen? Vannacht lag hij weer te huigen en te piepen. First and best in maar als je er wat van zegt. Eerste is binnen? hij nou eindelijk bij Titje geweest? Onze dames hebben de mooiste Hij wil niet dat er een land. kerel aan hem zit. In town. Probeert het er maar eens af te blijven. Hoor. Komt u Wie binnen? Heeft die die bloembakken al scheef neergezet. Eerste klas is. We bring je de best show en de is beautiful. Hey, ik vroeg je wat. Ja, de visionse idee, baas. Ze staan scheef, Godverdomme. Nee, ze staan uh, strak langs de stoep. Kom, kom daar eens even hier. Hey, je hebt toch ogen in je kop? Wat zie je nou? Staan ze scheef of staan ze scheef? John, die, die wil van die bakken af. Het zijn, zijn pisbakken, zegt hij. Iedereen staat een oh, Verdomme, die bakken die moeten in de breedte voor de gevel. Ja. Eentje bij het raam die andere daar al. Moet je eens even ruiken, baas. Want... John, ja. John, hier. Ja, hier. Zet recht. Hup. Maar pasen stinken. Kom dicht, doen wat ik zeg. Die ene bij het raam die andere daar al. En nee. nou. Ja.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 Ik blijf nog wel een paar uurtjes vooruit opschieten. Nou, wie ben jij? Hé. Was het uh. wakker? Huh? Wat is er? Ja, we, we spraken elkaar laatst. Weet je nog? Oh, ja. Yeah. Poort, toch? Ja, precies. Mm. Kocht jij niet dat boek van Habermas? Ja, Habermas, ja. Jij zei dat er hier een plek vrij kwam, toch?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 Mmm, macaroni. Hij kan op zolder. Ja, er valt regen met bakken naar binnen. Bij mij lekt het ook al. <coughs> ja, dat plak ik wel dicht. Hé, hey, Harry. Hé, hey, Harry. Hey, Harry. Hey, hey, Harry. Hey, jongens. Nou, Moppie, doe mij maar, maar een kleintje pils. Komt eraan, schat.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 Waar heb jij het over? Jij ziet toch ook alles, hè? De haar, natuurlijk. Graag nou wat. Hé, hey, hey, we worden wakker. Hé, hey, Greet. Greet, kom eens even hier. Het is er haar. Je bent er mooi ingestoken, jij. Hè? Waarin? Waarin. Waarin. Jij dacht zeker dat ik het niet gezien had? Wat? Wat? die nieuwe haar. <lacht> je bent naar de kapper geweest. Dus je had het wel gezien? Ja, hey, hey, natuurlijk. Meteen. Ik heb het ook laten ver. Ja, hey, hey, dat zie ik toch. Hoe vind je de kleur? Het maakt jaren jongen. Ze ging zo in de piekal aan de slag. <laughs> hey, is er nog koffie eigenlijk? Ja, en er is ook nog wat cake.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 Zijn we soms bang, Fredje? Helemaal eh, niet. Echt niet? Nee. is een klein beetje? Nee. Maar het is wel handig als je van tevoren weet waar je aan begint. Ja. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay, goed, goed. Wanneer beginnen we? Altre, komt u binnen. Ladies and gentlemen, met de special... Hey, you there. Hi, guys. Ja, Dutch. De. We're English, mate. Uh, English. How many guilders for a beer? It's not too expensive, gentlemen. Come in. We come don't in. want no fucking champagne. We just want beer. Uh, we've got all kinds of drinks. It's oh, a very on, cozy. Pay a fucking fortune for a beer. Now, come oh, on, mate. Uh, I don't care. Come on. Let's just give it a go. Hey, hey John. John, get it. Get bait. Uh, sorry, man. I'll shut the tent. You're I have your English, man. Sorry, we are closed. Hey. We zijn dicht, eikel. Let's ja? go somewhere else. We... Gentlemen, just wait, wait. wait Come on, mate. Okay, come Let's on. go somewhere else. Okay, I've had enough of this. Sean. Hey, hier heb je geeltje. Niks tegen mijn vader zeggen, hè? Twee Meijer. Maak pas. Jij, Sean? 5 mei is hij. Ja, ja oké, okay, ik ga mee. 500. <laughs> Mooi optie, Laat je niet kennen. Klein mokketje kan ook slaan. Ja, hey uh, doe mij nog eens 5 mei. 5? Ja, ik pak die gozer. Nou, omdat je het zo vriendelijk vraagt. 500. Laat maar zien. Een full house, hè? Daar ga jij niet overheen, vriend? Oh nee? Nee. Royal Flush, meneertje. Tering. Jezus. <laughs> Zit, jij hebt een mooi schip, John. Ja. Gaat je papa het allemaal betalen? Zeg, ha uh, jij er even buiten, Eikel? Of uh, wil je knal voor je oh, soms? Hey, Nee, hey, hey, hey, hey, hey, een beetje rustig. Ja, hoppasse jij. Kom eens even mee, John. Twee ruggen, dat is wel een beetje veel, hè? Ja, je hebt mijn woord. Ik smeer het je. Wat koop ik daar nou voor?